6 uur. Het NOS-journaal. Anouk Thijssen. Goedenavond. Vuurwerkbranche tevreden over verkoop eerste dag. Demonstranten gaan agenten te lijf in Den Haag. En Bob de Jong voor de vijfde keer naar de Olympische Spelen. Het weer wisselend bewolkt en vooral bij zee nog een enkele bui. Vannacht droog en nevelig. Het koelt dan af tot 2 graden. Morgen geregeld zon, maar in het noorden aan zee een enkele bui. En dan wordt het een graad of 7. De vuurwerkverkoop kwam vandaag wat traag op gang, toch zijn de verwachtingen hoog gespannen. Leo Groeneveld, voorzitter van de brancheorganisatie, goedenavond. Goedenavond. Vandaag dus de eerste verkoopdag. Hoe is het gegaan? Nou, het begon inderdaad wat, uh, wat langzaam. Het was ook wat regenachtig uh, in grote delen van het land. Maar vanaf een uur of twaalf, toen uh, barstte het nou werkelijk los. En wat betekent dat? Wat voor cijfers uh, zitten daaraan vast? Nou, wat we nu kunnen overzien uh, hebben we vandaag vergeleken met de eerste dag vorig jaar zo'n 10% geplust. En dat was ook in de voorverkoop al zo. Ja, dus dat zijn nogal mooie cijfers. Nou, ja. um, de afgelopen jaren uh, zijn die verkoopcijfers van Vuurwerk juist gedaald in Nederland. Uh, u verwacht dat dat dit jaar dan anders gaat met uh, zo'n begin? Ja, dat verwachten we zeker. Uh, na het bemoedigende begin uh, wat de voorverkoop betreft en ook de eerste dag... Uh, denken we dat we in elk geval die teruggang... Uh, tot stilstand hebben gebracht... en hopen we dat, we dat we uiteindelijk toch uitkomen op een duidelijke plus. Ja, nou hebben we het pas over dag één. Hè? Er kan nog van alles gebeuren. Dat is zo. Uh, de weersvoorspelling is niet heel slecht. Want op het moment dat er echt heel veel mist bijvoorbeeld voorspeld wordt... Nou, dan, uh, dan denken de mensen van nou, dan maar geen vuurwerk... Uh, of, of alleen maar grondvuurwerk, want dan zie je niks. Nee. Um, nou zou dit uh, mogelijk een ommekeer kunnen zijn... in uh, de verkoopcijfers van de afgelopen jaren... maar waar zou die stijging aan liggen? Nou, ik denk dat uh, zoals in veel branches merkbaar is dat de consument weer wat meer vertrouwen gekregen heeft, wat optimistischer is. En uh, ja, die laten zich dan zo'n feestje op het eind van het jaar uh, ook niet wegnemen. Ja, maar ja, gisteren bleken dat uh, de cijfers in België uh, dat die daar tegenvallen. Zou dat in Nederland anders zijn dan? Nou, dat denk ik wel. Uh, dat, dat blijkt in elk geval. En uh, de reacties uh, van klanten uh, is ook eigenlijk van die na... dat mensen enthousiast zijn, dat de mensen er echt zin in hebben. Dus uh, posi positief, echt. Ja, zijn er al producten die eruit springen? Nou, het is vooral weer siervuurwerk. En uh, die trend uh, die is eigenlijk al een aantal jaren zichtbaar... en dit jaar eigenlijk nog weer duidelijker... Uh, de mensen willen heel mooi siervuurwerk, willen daar ook best wel wat geld voor uitgeven. willen niet heel lang buiten staan overigens, dus die willen iets aansteken. En dan moet het ook wat langer duren. Dus dat zijn vaak dan ook de duurdere producten. Dus geen knalwerk. Dank u wel, Leo Groeneveld, voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. In de Belgische enclave Baarle-Hertog is een grote controle gehouden op vuurwerk. Met verkeerscontroles werd gekeken of consumenten niet meer dan één kilo kochten. Bij winkels werd gecontroleerd of alles goed is opgeslagen. En de Belgische politie deelde uiteindelijk aan 29 mensen een boete uit. De meest voorkomende inbreuk is dat men te veel vuurwerk meeneemt in de wagen. In België mag men 1 kilogram uh, netto gewicht vuurwerk meenemen in het voertuig. En als u meer meeneemt dan 1 kg, ja, dan wordt een heleboel in beslag genomen. In totaal is 45 kilo vuurwerk in beslag genomen. Voor Belgen en Nederlanders is Barleher toch een belangrijke plek om vuurwerk te kopen. In Den Haag zijn bij een demonstratie tegen buitensporig politiegeweld... twee mensen van 17 en 25 jaar aangehouden. Ze gingen met stokken van hun spandoeken politieagenten te lijf. Aan de demonstratie deden volgens de politie zo'n 50 mensen mee. Dat was dat bijzonder. Het is een manifestatie-annex demonstratie. Eerst een manifestatie op het Spuiplein in Den Haag. En volgens een demonstratie loopt door een gedeelte van de stad. Het bijzonder is dat de demonstratie onder andere was gericht tegen politiegeweld... Ja, dat is toch verwankt om te constateren dat aan het eind van de rit... Eh, door deze demonstranten geweld wordt toegepast tegen de politie. De groep eist het aftreden van burgemeester Van Aartsen en de korpschef... vanwege racisme door politieagenten, buitensporig politiegeweld... en de cultuur van straffeloosheid bij de politie.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 Het is voor het eerst dat haar partij zegt mee te zullen doen... aan de verkiezingen in 2015. Tsutsi heeft gezegd dat de verkiezingen niet eerlijk zijn... als de grondwet niet wordt aangepast. Nu staat daar nog in dat de overgrote meerderheid van de zetels... in het parlement voor het leger zijn. Dit is het NOS Journaal met Anouk Thijssen. U hoort het al, muziek uit de musical Soldaat van Oranje. Deze voorstelling is de langstlopende theaterproductie ooit in Nederland. Vanavond is er een voorstelling speciaal voor iedereen... die de afgelopen drie jaar aan Soldaat van Oranje heeft meegewerkt. Mark Robin Visser is daar ook. En hij sprak met acteur Nico de Vries. Eigenlijk zijn de felicitaties een beetje aan de vroege kant, hè? Nou oh ja, aan de vroege kant. Oh. Uh, volgende week, dinsdag, Oudejaarsdag, is de grote dag daar. Het zou eigenlijk vandaag zijn, maar door de, door de enorme ravage van de storm... van afgelopen dinsdag, uh, ja. zijn er twee voorstellingen niet door kunnen gaan. Dus hebben we het iets moeten verplaatsen. Maar alle festiviteiten rondom het, uh, het grote gebeuren... vinden toch vanavond plaats. Ja. De teller staat inmiddels op 1003... Vanavond is het 1093. En, en dat is een prestatie? Enorm, ja. Want we zijn uh, ruim over de drie jaar heen. En uh, ja, we zijn dus uh, bij 1098 zijn we de langslopende voorstelling... in de Nederlandse theatergeschiedenis. Ja. Dus dat is wel een mijlpaal, ja. Is die show nou heel erg veranderd in die drie jaar dat hij hier staat? Uh, niet echt. Hij is uh, enorm ingespeeld natuurlijk. En alle, alle uh, foutjes en dingetjes en die zijn allemaal eruit gehaald. Uh, het hangt ook van de de samenstelling van de acteurs, dat wisselt. Het is dus niet een standaard voorstelling die altijd hetzelfde is. Door de wisselingen van de acteurs wordt het steeds een andere voorstelling... maar in principe de, de, het echte verhaal, de boodschap die verteld wordt... die blijft hetzelfde en die is even sterk als in het begin. Je mag spreken van een groot succes, ook eh, commercieel is het een groot succes. Wat is nou het geheim van deze voorstelling? Ja, het is, er is niet één groot geheim. Ik denk dat het een, een samenloop van een heleboel elementen is. De, de grootschalige opzet... Het, het verhaal, natuurlijk. Het is een oer-Hollands verhaal. De, de, de keuzes die gemaakt moeten worden in de voorstelling... waar het verhaal over gaat, dat is een groot item. Nou, en dan krijg je de vorm waarin het gegoten is, de, de draaischijf. Teur uh, Boermans, die nog nooit musical had gedaan, die aangetrokken is. Zodat je een mix krijgt van uh, musical en toneel. Dus dat meer muziektheater wordt mm -hmm. dan een, een, een geëikte musicalvoorstelling... Nou, dat allemaal heeft geresulteerd in dit grote succes. Is dit ook te exporteren? Kan je dit ook in andere landen brengen? Ja, ze zijn bezig met Londen en ze zijn bezig met het buitenland. Mm -hmm. Het is een, uh, uiteraard een oer verhaal, zoals ik al zei... maar ik denk wel dat, dat het over grote maatschappelijke dingen gaat. Gewoon keuzes in het leven die je moet maken. Dat je soms voor grote keuzes komt te staan... en de ene gaat rechtsaf, de andere gaat linksaf. En dat maakt qua land niet uit. Mm -hmm. Dat is ook wel hetzelfde natuurlijk. Acteur Nico de Vries hoorde u over de musical Soldaat van Oranje... de langstlopende theaterproductie in Nederland. De gevechten in Zuid-Soedan duren voort. Aanhangers van de voormalige vicepresident Machar... weigeren de wapens neer te leggen. Er wordt nog steeds hevig gevochten volgens een legerwoordvoerder. De regering zei gisteren bereid te zijn tot een ontstaakt het vuren... en de oud-vicepresident wil alleen nadenken over een wapenstilstand... als negen gevangenen die vastzitten voor het voorbereiden... van een aanslag vrijkomen. De Soedanese regering zou bereid zijn om hen te laten gaan. Op Rotterdam-De Heek Airport is vanmiddag de eerste gipsvlucht van dit seizoen geland. Rond kwart over één, kwart voor één kwamen de eerste tien wintersporters met botbreuken... of ander letsel voortijdig terug van hun vakantie. Het vliegtuig kwam uit Oostenrijk. Afgelopen winter werden er door de ANWB bijna 100 wintersporters... met een gipsvlucht teruggebracht naar huis.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 De eik staat in Londen en is de laatst genoemde Hitlerboom in Groot-Brittannië. Het was een geschenk aan de Britse zeiler Christopher Boardman... die in Berlijn goud won op de Olympische Spelen. In totaal gingen er vier bomen naar Britse sporters... waarvan nu alleen deze nog in leven is. Sport. Bob de Jong heeft revanche genomen voor zijn verlies op de 5 kilometer. De schaatser uit de boomploeg veroverde tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi... een startbewijs voor de 10 kilometer. In een rechtstreeks duel versloeg hij concurrent Jan Blokhuizen. En het is voor de Jong de vijfde keer op rij dat hij aan de winterspelen meedoet. En dat betekende opluchting. Je, je, je bent gewoon hartstikke goed bezig. Je bent het hele jaar kuit en knokken. En dan ja, mis je op drie 10 de 5 kilometer... En dan weet je wel dat de 10 komt, maar uh, ja, uh, ik ben gewend dat ik op de 5 kilometer al weken ben. Dan kan je meer ontspannen de 10 gaan rijden. Nou, nu kwam er toch nog even meer druk op. De 10 kilometer werd gewonnen door Sven Kramer... die in de voorlaatste rit Jorrit Bergsma versloeg. De marathonschaatser bouwde een royale voorsprong op... die Kramer in de laatste ronde wegwerkte met een nieuw baanrecord. Kramer was onder de indruk van zijn tegenstander... maar had geen moment twijfels. Nou ja, ik weet natuurlijk dat Jorrit een onwijs goede schaatser is. en uh, dat, uh, dat is niks nieuws, van mij niet van niemand niet, denk ik. En, uh, ja, ik weet gewoon, de, dit was mijn, tussen de 35 en 38, dat is mijn steady pace. Daar kan ik me het best in houden en uh, vanuit daaruit kan ik uh, versnellen. Tuurlijk denk ik wel dat, dat hij onwijs goed bezig is. En als hij, als hij niet instort, ja, dan blijft hij voor. Maar ik weet alleen maar dat ik op dat moment gewoon voor mezelf denk, oké, okay, stick to the plan. Dit is de rit, zo moet je hem rijden en zo wil ik hem rijden. En dan, uh, ja, op een gegeven moment, uh, dan, dan, dan komt het naar je toe. Behalve Kramer en de Jong mag ook Jorrit Bergsma in Sochi starten op de 10 kilometer. Bij de vrouwen won Margot Boer de 500 meter. Ze zegevierde in de eerste omloop en eindigt in de tweede wedstrijd als tweede. En daardoor is ze verzekerd van deelname aan de winterspelen. De andere rijders zijn nog afhankelijk van de resultaten op de andere afstanden. Voor Margot Boer is er vooral tevredenheid. Ook omdat ze merkt dat de goede vorm terugkomt. Nou, dit is eigenlijk, duizend uh, was dus nog niet helemaal en nu die 500 komt er alweer. Ik voel nu weer hoe ik echt snelheid kan maken en het is wel heel belangrijk. En dan kan ik kan het nu nog de komende maand dan uh, doorpakken. Uh, eigenlijk gaat het pas twee weken echt heel lekker en dan is het gewoon fijn dat het nu op deze wedstrijd gewoon uitkomt En dan dat ik het mooi nu kan doortrekken naar, uh, naar de Spelen toe dan. Door haar overwinning is ook de deelname van Boer... aan de 1000 meter dichterbij gekomen. Op deze afstand eindigde ze afgelopen donderdag als vierde. Dan nog even de hoofdpunten. Vuurwerkverkopers zijn tevreden over de eerste verkoopdag. De branche denkt dat de verkopers minstens zoveel kunnen omzetten als vorig jaar. Iets van 65 miljoen euro. In Den Haag zijn bij een demonstratie twee mensen aangehouden. Zij gingen met de stokken van hun spandoeken politieagenten te lijf. En Bob de Jong gaat naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Dat worden zijn vijfde Spelen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Straks de NTR met Pavlov.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 Goedenavond. U gaat luisteren naar de allerlaatste aflevering van Pavlov. En daarom zijn we er vanavond tot 8 uur. 3,5 jaar ging het in Pavlov over gedrag. Waarom doen we wat we doen en in hoeverre kunnen we ons gedrag controleren en veranderen? In het eerste uur gaan we het hebben over ons gedrag ten opzichte van het belang van het collectief. En in het tweede uur stellen we de vraag in hoeverre ons gedrag een keuze is. En in elk uur... Treed de zanger Ed Struil uit op. Maar we beginnen dus met eigen belang versus collectief belang. Hoe zorgen we dat we ons socialer gedragen en niet alleen maar voor ons eigen haggie gaan? Natuurlijk is het makkelijker om in de auto te stappen dan om in de trein te. Uh, te stappen. Al gaat dat ten koste van het milieu. En natuurlijk kijken we liever weg als iemand wordt lastiggevallen... in de tram dan dat we te hulp schieten. En kent u iemand die graag belasting betaalt? Te gast dit uur zijn Paul van Lange. Hoogleraar sociale psychologie aan de VU in Amsterdam. Hij onderzocht wat mensen kan overhalen om samen te werken... om een groot doel te bereiken. En hij is ook een van de schrijvers van het boek Social Dilemma's. Neeldert van Laar van het adviesbureau SME. Hij organiseert buurtprojecten die duurzaam gedrag moeten bevorderen en Kees Midden, hoogleraar Interactie tussen Mens en Techniek... aan de TU Eindhoven. En hij onderzoekt hoe techniek mensen kan helpen... de juiste beslissing te nemen. Eerst even een vraag aan jullie allemaal. Um, waar botst jullie persoonlijke eigen belang met het collectief belang? Paul van Lange. Ja, nou ja op veel allerlei manieren eigenlijk wel. Af en toe heb je thuis wel eens, je hebt op je werk. Um, Voorbeelden. Maar, maar als ik een voorbeeld geef, nou, <laughs> ja. iets wat ik een aantal jaren geleden... waar ik het echt in, in extreme mate ervoer, was als grensrechter. Ik was grenzig bij een amateurclub van mijn zoon. En uh, we wisselden dat allemaal wel een beetje af. Maar wat je toen. Ja, je hebt altijd een soort verleiding. Uh, om eventueel bij onzekerheid. misschien dat je je eigen team net even het voordeel van onzekerheid geeft. Zeg maar. In bepaalde, bij buitenspelsituaties. Nou nam ik mij altijd voor om te denken: van ik ga zo zuiver mogelijk vlaggen. En dat doe je ook in feite. Maar toch, die, die, die, die, je gaat op in het spel. En er is altijd een mogelijkheid dat je toch eventueel bij onzekerheid... en vooral ook als je ziet bijvoorbeeld dat, nou ja, dat die andere vlaggen... niet zo, uh, niet zo uh, <laughs> zuiver vlagt, ja. dan, dan wordt die kans toch groter... dat jij zelf misschien ook wat minder zuiver gaat vlaggen. En ik vond dat een heel interessante... Uh, je ziet het gewoon voor jezelf afspelen... Dat, dat, je, dat je dat met het dilemma te maken hebt. Hoe zuiver ga ik nou precies vlaggen? In het belang van en, het collectief. Ja, en het is ook best. Ja, want je wilt eigenlijk, dat is het gemeenschappelijke belang van beide teams. Je wilt graag dat het gewoon een zuiver wedstrijd is. Uh, je wilt natuurlijk winnen, dat is het individuele belang. Mm -hmm. Maar die twee die gaan dus die zijn een beetje op gespannen voet. Als je denkt van ja, maar dat als ik nu net niet vlag, bij wijze van spreken. Dus je zit een beetje op een, op een moeilijk gebied. Maar dat gebeurt met name dus onder onzekerheid. En als je ziet dat het andere team, bij ze spreken, niet al te netjes vlagt. Dus je wordt beïnvloed. Je wordt beïnvloed. En ik heb eerlijk gezegd, wat ik ook wel leuk van dit voorbeeld vond... Eigenlijk, het is heel concreet en je let, heel, je let ook op het hele spel natuurlijk... maar je let ook wel een beetje op die andere grensrechten. En op een gegeven moment heb ik gedacht van... Goh, wat kun je nou eigenlijk doen... stel dat je ziet dat een andere grensrechter niet zuiver vlacht... En toen heb ik het op een gegeven moment gewoon aan de, in de rust aan de, aan de scheidsrechter verteld. En dan blijkt dat zo'n scheidsrechter, die zei van... nou, dit wordt wel vaker verteld en ik hou daar eigenlijk ook wel een beetje rekening mee. Nou, het is niet een advies aan elke grensrechter... Zo van zorg ervoor dat je dat aan een <lacht> grensrechter doorgeeft. Maar ik vond het eigenlijk wel een, een passend iets. van een grensrechter is eigenlijk gewoon een adviseur van zo'n zo scheidsrechter. Niels van Laar, wanneer... Uh, um, ja, heb jij een dilemma waar je niet helemaal uitkomt? Ja, dat is weer een goede vraag. Ik, ik, ik kan een hele lijst opzommen, denk ik, van, van keuzes die je maakt. waar je zegt: van kies je eigenlijk in eerste instantie voor jezelf. Maar uh, ja, als ik nu iets moet noemen, uh, bijvoorbeeld: uh, ja, wij hebben bijvoorbeeld nu een, een oude auto. Die heb ik overgenomen van mijn schoonmoeder. En die, uh, nou ja, we, we, het is, ik, ik ben in mijn werk natuurlijk veel bezig met duurzaamheid. Uh, proberen mensen ook uh, daarover voor te lichten en daar informatie over te geven. van kies, nou, kies na, neem nou die duurzame keus. En dan merk je toch dat je zelf vaak niet de meest duurzame keuzes maakt. Dat het een, een auto... stinkertje is. Het is echt een stinkertje. Ja. Het, <laughs> het is echt een gare bak eigenlijk. Maar uh, Renault 19tje geloof ik. Maar, uh, <laughs> maar je, tegelijkertijd daar ben ik ook dan wel weer goed in. Daar ben ik wel weer bedreven in geworden. Dat je, en dat heeft iedereen denk ik. Dat je uiteindelijk die dingen ook wel weer goed kunt praten. Van ja, Het is misschien ook wel duurzaam. Het is een hele oude bak. Maar uh, dat verschilt weer. Ik hoef geen nieuwe auto te kopen. Precies. Die allerlei productiekosten. Dus dat zijn ook weer dingen... Die, die herken ik ook bij mensen met wie ik in gesprek treed. Dat mensen vaak hun niet duurzame keuzes ook weer duurzaam kunnen praten, zal ik maar zeggen. En dat, dat kan ik zelf ook wel, inmiddels. Ja. En Kees Midden. Ja, reizen. Reizen is een voortdurend dilemma. Het is belangrijk, het is ook aantrekkelijk vaak. En wat dan over reizen met het vliegtuig? Ja, dat kan dus allemaal. Wetenschappers gaan naar, moeten naar conferenties om hun werk te presenteren. Ja, is, als je een uitnodiging krijgt in Amerika... dan zeg je niet zo gauw nee. Van, Ik doe het maar niet, want uh, ja, het is, al die, uh, al, al die emissies die zijn, zijn niet zo goed. Uh, hè? Je kiest dan toch uiteindelijk uh, om wel te gaan. En plant je dan een boompje of niet? Ja, je kan inderdaad het een beetje afkopen... <laughs> Door, eh, door inderdaad CO2-rechten af te kopen. Maar, maar dat is toch een beetje een doekje voor het bloeden, vind ik zelf. En ja, ook hiernaartoe hè, had ik hetzelfde eigenlijk. Ja, de keuze is toch, stap ik in de auto, dat is makkelijk. En ik hoef er niet zo lang over na te denken... Uh, maar, en ik werd nog verleid door de mos uh, met een VIP-parkeerplaats. <laughs> ja. Maar we hebben ook een station hoor, aan de overkant van het park. Ja, dus gelukkig was dat station er. Lopen. Uh, ja, en het was, uiteindelijk bleek het zelfs een beetje sneller met de trein. Okay. En uh, ik kon ook nog een boekje lezen. Dus uiteindelijk heb ik toch, geloof ik, de goede keuze gemaakt dit <laughs> keer. Goed. Uh, Paul Lange, uh, kun je een klassiek voorbeeld geven van een sociaal dilemma? Ja, er zijn een aantal uh, klassieke voorbeelden, maar een mooie is. Uh, in eind jaren zeventig. Toen speelde een klein plaatsje in Groningen, een plaatsje Huizingen. Uh, was er door hevige sneeuwval was, was dat helemaal afgesneden van de buitenwereld? En Dat betekende dus dat er geen elektriciteit was. En toen bleek dat de plaatselijke smid, die had een noodgenerator. en die kon. Uh, voorzien, die Noordgenerator in voldoende elektriciteit voor iedereen. Maar dan moesten zich. Al die mensen moesten. Het waren trouwens 150 mensen, dus dat is echt een heel klein plaatsje. Al die mensen moesten zich wel aan bepaalde regels houden. Want anders zou die generator het weer begeven. Ze moesten zuinig zijn. Ze moesten zuinig zijn. Ze mochten maar bijvoorbeeld één lamp uh, laten branden s'avonds. Als het donker was. De koelkast moest natuurlijk uit, want je kon die dingen natuurlijk ook buiten neerzetten. Het was koud genoeg. Uh, je mocht maximum temperatuur van 18 graden thuis. En de gordijnen dicht. En duidelijke in, regels. Duidelijke regels zou je zeggen. En, uh, en je weet ook allemaal van... Nou ja, als je, als je, dat was de afspraak. Als je allemaal uh, je houdt aan die regels... dan is de kans heel groot dat we gaan redden met die noordgenerator. En dan zit je in ieder geval niet in de kou en in het donker. Maar wat gebeurde er? Uh, binnen no time uh, zat iedereen daar met de gordijnen dicht. Lekker voor de televisie. Uh, met een aantal lampen aan. Behagelijk bij ongeveer 21 graden. Zat men uh, nou ja, televisie te kijken en had men het uh, nou, naar na, na zijn zin. En... Um, nou, het probleem was dus dat in no time begaf die generator het. En iedereen zat daarmee dus in de kou en, uh, en ook in het donker. En dat klinkt natuurlijk misschien als je dat hier zo zegt... nou, dat valt wel mee, maar dat is, dat is natuurlijk heel vreselijk... als je gewoon dagenlang in de kou zit. Ja. En men wist dus... Uh, en dit is een mooi voorbeeld van een sociaal dilemma... omdat uh, als iedereen zich aan de regels had gehouden... en iedereen was dus een klein beetje, zoals we dat noemen, coöperatief geweest... dan was die dan had iedereen toch nog een beetje licht gehad en ook uh, warmte gehad... zodat je toch prettiger kunt leven dan dat je nu in de kou zit. Let. Eigen schuld, dikke beeld, denk ik dan. En het grappige was, men heeft er eigenlijk ook weer van geleerd. En men heeft geleerd dat er ook een psychologisch inzicht was... die heel belangrijk was. De tweede keer heb, heeft men gebruik gemaakt van controleurs. Dat was ongeveer één à twee personen, hoor die af en toe rondliepen... S avonds, om te kijken of mensen ja. zich aan de regels hielden. Ja. Dat klinkt natuurlijk heel erg, en dat is het in zekere zin ook. Het is natuurlijk ook niet prettig als iemand bij, bij je raam komt kloppen... en zo van, uh, hoeveel lang? of een lamp heb je aan. Uh, maar het interessante was ook dat men zei van... en laat nu die gordijnen maar open... Kijk, en dat vond ik nou interessant. Want uh, dat is juist gebruik maken van een zekere mate van... we noemen dat vaak in de volksmond sociale controle. In de wetenschappelijke literatuur noemen we dat gebruik maken van reputatie. Mensen zijn echt gevoelig voor reputatie. En, en, uh, en daar heeft men toen eigenlijk gebruik van gemaakt. En toen duurde het een stuk langer uh, voordat die noordgenerator het weer begaf. Nog steeds waren was dus, was die, die 150 mensen waren niet in staat om zeg maar, zich helemaal aan de regels te houden. Er waren een paar rotte appels. De, ja, en misschien werden die rotte appels af en toe ook wel gevolgd... Want dat dat is ook een menselijk uh, iets. Uh, oh, en als hij het doet, dan uh, doe ik het ook. Dat, dat, ge dat ja, gebeurt ja, snel. Ja, ja, ja. ja, ja. dat gebeurt ja. snel. En nou ja, dat was, dus, uh, dat was dus een heel mooi voorbeeld, want uh, het gaf aan, het was dus eigenlijk om de hoek hier in Nederland dat het, uh, waar het gebeurde. En je ziet dus dat reputatie eigenlijk iets heel belangrijks was. Je hebt wel een soort technische oplossing, doe die gordijnen dicht. Maar tegelijkertijd zie je dat vanuit een sociaal oogpunt is het handiger om die, om die gordijnen open te laten. Zodat mensen zich meer een beetje bekeken voelen. En dat kan soms geen kwaad. Maar van tevoren uh, was duidelijk uitgelegd, jongens, als jullie je aan de regels houden, dan houdt die generator stand. Ja, en maar dat is toch... Dat is toch de verleiding waarom? van het eigen belang. De ja. verleiding van het eigen comfort die mensen op allerlei mogelijke manieren nastreven. Maar je wordt harder teruggepakt, want ze hebben daarna dagen in de kou gezeten. Ja, dat klopt. En dat, het lastige is ook dat je als eenling voel je, je vaak niet bij machten. En dat is ook daadwerkelijk zo. Om ervoor te zorgen dat die noordgenerator het niet zal begeven. En je kunt het alleen maar met z'n allen doen. Of met een meerderheid. En dat maakt het ook zo lastig. Dus, dus zeg maar, individueel kun je nog best wel eigenlijk begrijpen dat mensen voor zichzelf kiezen. Maar als je dat allemaal doet... dan ben je eigenlijk als collectief onverstandig bezig. Kees Midden? Uh, ja, verwacht u uh, dat mensen zo reageren in zo'n situatie? Ja, uh, ja, dat denk ik zeker. En, uh, nou ja, het is ook diverse keren bewezen. Er zijn natuurlijk wel factoren die er een rol bij spelen. Die het meer erger of minder erg kunnen maken. Welke? Bijvoorbeeld uh, onzekerheid. Uh, uh, als niet helemaal duidelijk is hoe ver, zeg maar, op welk punt de bron uitgeput raakt, om het zo maar te zeggen... dus in hoe groot die elektriciteitsvoorraad is... dan zullen mensen makkelijker voor hun eigen belang gaan... dan als dat heel glashard is. Dus het hangt ook vanaf hoe erg geloof je de informatie die je daarover krijgt. En ook, denk ik, sociale onzekerheid in de zin van... ja, als, je, als niet duidelijk is hoe anderen zich gedragen... Dan, dan, of je hebt het vermoeden dat anderen zeg maar, ook meer, meer nemen eigenlijk dan waar ze recht op hebben... dan wordt de neiging om het zelf te doen natuurlijk ook heel erg groot... Dus als je dat kan, die onzekerheid kan reduceren... dat kan misschien wel schelen. Paul, was dat ook aan de hand in Huizingen? Nou, dit speelt, uh, dat weten we uit de literatuur. Die, de beide factoren spelen een heel grote rol. Inderdaad, die onzekerheid. En ook wanneer de gevolgen wat verder weg liggen in de tijd... dan zullen mensen ook over het algemeen eerder kiezen voor zichzelf. Dus als ze denken van nou, uh, het zal mijn tijd wel duren... of wie, de, wie dan levert die dan zorgt... dat speelt ook met name bij de huidige milieuproblematiek... speelt een grote rol. Want al die gevolgen die zijn niet zo heel erg zichtbaar. En, die, en je weet dat dat allemaal verder weg... In de Toekomst ligt. Neels van Laar, mm -hmm. um, speelt die spanning tussen eigen belangen en collectief belang ook in jouw werk? Ja, nou ik moest net denken: dat is wel grappig als het gaat om uh, dit voorbeeld. Ik moest denken aan bijvoorbeeld, uh, ik werk voor, uh, voor woningcorporaties bijvoorbeeld veel. Die, die zijn aan het opknappen van, van, uh, van oude flatgebouwen, bijvoorbeeld renovaties. En soms hebben oude flatgebouwen nog een collectief verwarmingssysteem. En dat betekent dat iedereen uh, betaalt gewoon het som, de som van het totale energieverbruik gedeeld door het aantal huishoudens. En nadat dan gekozen wordt voor individuele bemetering, dus dat per huishouden verwarming of uh, water, ook of elektriciteit wordt, uh, wordt gemeten. Dan blijkt de totale som een stuk lager te zijn <lacht> dan, de, dan voor die tijd. En mm -hmm. ja, in principe ja. zou je zeggen, wat is er nou in feite veranderd? Maar omdat je individueel meet, dan zijn mensen toch, uiteindelijk gaan ze toch ja, misschien ook vooral om de portemonnee, uh, naar de portemonnee kijken. En dan zeggen ze van wacht even. Uh, voor die tijd is het als je verwarming een klein stukje minder, uh, minder hard doet. Dan is de besparing wordt gedeeld door de 150 mensen die in de flat wonen bijvoorbeeld. En na die tijd is het heel direct... En dat, dat merken we in mijn, in mijn werk sowieso veel. Dat uh, Ik probeer het, uh, hè, zeker als het gaat om energiebesparing, ben ik veel mee bezig, zo concreet mogelijk te maken. Ook te vertalen in, in financiële uh, cijfers. Dus hoeveel euro uh, uh, bespaar je. Bijvoorbeeld uh, douchen, dat is een, een, altijd een groot verbruiker. Hoe, hoe duur is het? Hoe, een, een kuub gas, hoe lang kan je daarmee douchen? Als je met dat soort, met dat soort feiten met mensen in gesprek gaat, dan, uh, ja, dan gaat het om geld. Dus en dan, je maakt het concreet, ja? Ja, dat probeer ik uh, ja. wel vaak te doen, ja. Uh, Jij werkt voor uh, SME, dat, dat, dat is een eigen bureau of wat is het? SME-advies, uh, nee dat is een, een, een bureau van uh, werken man of 18 ja. in Utrecht. En allemaal gericht op, op duurzaamheid, Want ja. dat is ja. nu een thema natuurlijk. Hè? Ja, nee zeker. Ons individueel belang ten opzichte van het collectieve belang ja. uit zich vooral in ja. Nee, We zijn een adviesbureau uh, voor rond duurzame ontwikkeling ook. Hè? En, en kan je nog wat meer van die projecten noemen die je gedaan hebt, deze met die meters, dat is een hele duidelijke. Mm -hmm. Kun je nog wat voorbeelden geven? Um, ja, we werken veel bijvoorbeeld voor uh, zelf. Uh, werk ik veel voor gemeenten en woningcoöperaties. Met projecten rond energiebesparing. Uh, waar ik nu net afgerond heb. Is bijvoorbeeld een project waarbij we energiecoaches opleiden. Uh, dus bewoners of, of uh, soms ook uh, werklozen. Of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moet ik zeggen. Ja. Die, uh, die dan opgeleid worden tot energiecoach, energieadviseur of, of duurzaamheidscoach. En die gaan dan voorlichting geven aan medebewoners. Uh, in, in een gemeente of in, uh, bij de corporatie. En dan gaan ze huis aan huis uh, adviezen geven over energiebesparing. Mm -hmm. Dus uh, dan lopen ze echt het, het huis door met een, met een lijst van... nou, hier, uh, u bent in de keuken. Van, nou, misschien weet u dat er sluipverbruik is of hoe hoog dat is. Of uh, de gordijnen kunnen beter dicht doen. Of de verwarming misschien wat meer van de, van de, uh, de maar, bank van de verwarming. Maar het lijkt erop, in die voorbeelden die jij geeft... dat het eigen belang voorkomen samenvalt met het collectieve belang. Want ja. ze, je pakt ze eigenlijk op hun gevoeligheid voor hun centen. Ja. Nou, precies. Maar dat vind ik. Want je kan wel. Ik, ik geef bijvoorbeeld voor zorg ook vaak. gewoon eenmalig een avond over energiebesparing. Of, en dan kan je wel grote verhalen ophouden over klimaatverandering. Dat doe ik ook wel. Maar dat hou ik bewust heel kort. Want dat, dat is interessant. Maar daarmee krijg je mensen niet mee uiteindelijk. Tenminste, is mijn ervaring. Je, kan, je begint over de ijsbeertjes. Dan vinden mensen zielig. Maar uiteindelijk gaan ze daarmee niet die verwarming lager zetten. Terwijl als je gaat zeggen van. Nou, als je de verwarming een graadje lager zet dan normaal. dan bespaart u. wat is het? 100%. 100 euro per jaar. Dan, uh, en, en je noemt nog meer voorbeelden, of je zegt van nou, gemiddeld huishouden kan zo'n 200 euro per jaar besparen op, hun, uh, op zijn energieverbruik. Nou, dan gaan mensen denken van hé, hey, wacht eens even, dat is uh, misschien de moeite waard. En uh, hoe zit dat? En uh, als je dan concrete voorbeeldjes geeft, dan staan mensen, zijn mensen veel, veel ontvankelijker voor dat soort informatie. In hoeverre bestaat er dan wel altruïsme bij mensen? Goeie vraag, ja. Hm. ja. Maar altruïsme ja. bestaat. En dat durf ik met een zekere stelligheid te zeggen. En ook omdat het een, een, een soort klassiek thema is. Uh, maar omdat uh, de, dat bestaat, omdat er uh, heel mooie onderzoeken zijn waaruit blijkt dat als je, als je mensen. Uh, dat wil ik wil niet zeggen dat mensen altijd goed zijn of zo. Hè? Mensen, je hebt mensen op slechte kant. Maar uh, mensen die kunnen soms op een hele, uh, hele spontane manier kunnen ze altruïstisch handelen. Stel dat je een kind van een jaar of vijf voor de televisie zet... en die gaat Bambi kijken. Dan is het voorspelbaar dat dat kind gaat huilen. Als je het kind zou vragen van... wil je wel je lievelingsspeelgoed aan Bambi geven... zodat die Bambi zich beter gaat voelen... dan is het ook voorspelbaar dat het kind dat gaat doen. En dat is niet dat het kind nou alles afweert van moraliteit of van normen. Daar weet het kind helemaal niks vanaf. Het zit eigenlijk in het systeem. En dat vind ik het mooier, eigenlijk. Dus het is een soort onafhankelijk iets van moraliteit, van normen. Het zit eigenlijk in ons biologisch systeem dat je... Snel het leert van nou ja, vooral een, een dier of een kwetsbaar iets mm. je kunt aantrekken. Maar je geeft wel een voorbeeld van een kind. Je ja. Nou, over. weet je wat grappig is? We, we, we, hebben, we hebben wel eens onderzoek gedaan naar, uh, naar gewoon mensen van verschillende leeftijden met elkaar vergeleken. En dan blijkt eigenlijk dat mensen tot 65, dus pas op, tot 65 dat mensen steeds uh, prosocialer worden. En dat wil ik zeggen, ik heb ze niet gevolgd over dat hele leven. Maar het is wel zo dat je als je kijkt per, per leeftijdsjaar, zeg maar. Dan zie je een hele. En waarom na nou 65 niet meer? Ik vermoed, maar dat is. Uh, ik vermoed dat het te maken heeft met, uh, met pensioen en met het ontbreken van een. Nou ja, dat je sociale netwerk wat minder wordt. En ook mogelijkerwijs, dus het hoeft niet altijd het geval te zijn overigens. En, en natuurlijk ook dat je misschien iets wat meer. Um, met bepaalde zaken van jezelf wordt geconfronteerd, zodat je zodat aandacht op jezelf gericht. is. Dus stel bijvoorbeeld dat je met fysieke uh, handicap zit, of met bepaalde zaken, waardoor je denkt: van, nou, nou, moet ik toch de aandacht voor mezelf hebben. Dan is het ook functioneler om ook vooral op wat misschien wat meer aan jezelf te denken. Ja. Terwijl stel dat je binnen het bent... om te overleven. Bent, om te overleven. En stel dat je midden 30 bent of je bent 40, ja, dan, dan, dan hebben heel veel mensen bijvoorbeeld kinderen in die periode. En dan is het heel functioneel om juist ook uh, oog te hebben voor de belangen van anderen. Kees ja. ja, en ik denk dat altruïsme met name ook is aangetoond... Eh, als het gaat om je directe eh, gezinsomgeving. Dus de, de directe relaties, daarin hebben we weinig moeite... om altruïstisch gedrag tegenover te vertonen. Hè. Een ouder zal zijn kind te vuur en te zwaar te verdedigen. Dan eh, koste van zijn eigen leven. Hè. Dus, dus altruïsme in, in, dat kleine, in dat kleine sociale systeempje... is denk ik vrij duidelijk. Maar, maar waarom, zegt, eh, waarom werkt het dan niet met die ijsberen? Die, uh... omdat, ja, omdat is het inderdaad een probleem van een andere aard. Dat, dat, dat, we praten dan bijvoorbeeld over klimaatveranderingen... Hè, waar die ijsbeertjes onder gaan leiden. Maar dat zijn hele uh, vage problemen. Het zijn grote problemen waar zeg maar, we niet als individu mee te maken krijgen... maar als wereldbevolking eigenlijk mee te maken krijgen. Het is te ver weg. Het is ontzettend ver weg. Het is ook abstract... He, want je weet niet precies wat je erbij voor moet stellen. En er zit een heleboel onzekerheid omheen. He, want er is, er is discussie uh, over. Wetenschappers zijn het vaak niet met elkaar eens. Politici zijn het niet met elkaar eens. En mensen vinden het niet altijd vervelend... om zeg maar, niet te conformeren aan, aan ja, en, en dat probleem proberen op te lossen. Paul van Lange, um... Hoe kunnen we die sociale dilemma's oplossen? Hoe, hoe halen we dat dichterbij? Nou, dit laatste is inderdaad uh, is een heel. Het is echt een heel moeilijk thema. Echt een. Een belangrijke uitdaging, ik zou zeggen, voor de hele maatschappij... hoe, hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat, hoe kun je dat mensen zeg maar, zich inleven in de situatie van morgen... en voor, voor de verder weg liggende toekomst? Nou, wat, wat heel veel mensen geneigd zijn te doen om mensen te overtuigen... is om te zeggen van nou, de overheid kan niet alles... of de techniek komt misschien nog wel met oplossingen. Daar kunnen mensen dus spontaan denken. Zo van, uh, dus ik hoef me daar geen zorgen over te maken. En dan probeert men dat weg te nemen. Ik denk persoonlijk dat als je de, als je de toekomst wat nabij wilt halen... dat, dat zeg maar die beren die kunnen misschien een heel klein beetje af en toe helpen. Maar wat misschien beter helpt is toch op de een of andere manier... de rol van het nageslacht te benadrukken. En uh, ze te maken dat jouw kinderen heel veel last zullen hebben... van het gedrag wat jij nu uh, vertoont. En als je dat heel concreet kunt maken met allerlei beelden dan is de kans groter dat mensen daar uh, ook echt uh, rekening mee gaan houden. Maar het blijft een heel moeilijk iets. Dat, uh, dat is zeker zo, want mensen... Denk maar eens aan het tandartsbezoek. Je, dat is echt iets menselijks om dat uit te stellen. Ja. Ook al is het niet een sociaal dilemma. Voor roken is stoppen, toch mooier als je dat pas over jaren hoeft te doen. dan nu. <lacht> en uh, ondanks alle goede voornemens. Dus we zien dat dat langetermijnbelang... of het algemeen lastig is om dat uh, na, na te blijven streven. Ja. En, ja. Uh, uh, yeah, nou ja? Ik merk ook wel dat... Uh, ik heb veel in, in workshops of, of bijeenkomsten met bewoners... Uh, dat, er heel, uh, toch, dat is mijn ervaring. Ik weet niet of ik dat in het algemeen kan zeggen. Maar ik proef wel veel uh, dat er vooral gekeken wordt naar de overheid. Of naar uh, de verantwoordelijkheid wel makkelijk van, van zich af wordt ge geschoven. En uh, juist omdat het een beetje een ongrijpbaar thema is. En, uh, zeker zo'n groot onderwerp als klimaatverandering. Dat voor het gevoel uh, heb je daar weinig invloed op. Uh, maar, uh, dus er wordt er makkelijk uh, geschoven naar de overheid. dit. Uh, dat is de ene kant. Maar de andere kant is ook heel veel wantrouwen en, uh, naar, naar de overheid. Dus dat vind ik een beetje een lastige uh, dilemma. En welk wantrouwen is dat dan? Nou, uh, dat er wordt gezegd van, uh, als ik begin over, uh, over corporaties bijvoorbeeld. Als corporaties bepaalde boodschappen hebben naar bewoners. Dat ze zeggen van, ja, die corporaties, die, daar zit wat achter. Of uh, wat, wat, uh, gewoon een wantrouwen naar overheden, naar instituties in zijn in, in, in algemeenheid. Dus men, enerzijds verwacht men heel veel van de overheid daarin. Anderzijds, uh, juist weer helemaal niet. Omdat ze denken van, uh, ook in complot denken. Zou maar maar uh, dat vind ik het lastige als ik bijvoorbeeld, uh, als het gaat om die, die, als je mensen duurzaam gedrag wil bewegen, ze, ze schuiven dat van zich af naar de overheid toe. Of naar, naar, maar tegelijkertijd uh, erkennen ze ook wel uh, dat ze daar zelf uh, aan de gang moeten. Goed, we, hef, eh, we praten straks door. Maar we hebben ook muziek. Ed Struilard heb ik in het begin al aangekondigd. En die zit hier op een kruk met zijn gitaar. En die gaat voor ons spelen en zingen. Face Down. This weight on my back And I feel like a freight train Derailed from its track And I've trouble catching sleep And when I do I dream about songs With the color blue Cause love has made me hazy It has a lot to do with you Sophisticated lady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 In the lock, and so forcing it to break. You've got just what it takes. Face down, flat on the ground, you know it. Girl, I'm falling face down when I touch down. Don't blow it. Oh, you've got me. Oh, you've got me good. Flat on the ground, you know it. Girl, I'm falling face down when I, I touch down, don't blow away. Ed Struilerts, met Face Down van zijn eerste solo album. Head, Heart and Hands. En voor de uitzending vertelde je, je bent aan het werken aan een tweede album. Hè? Klopt. En wanneer komt die uit? Um, ik denk ergens maart, april 2014. Oh, goed. Kan je niet meer in Pavlov optreden helaas. Jammer. <laughs> nou ja, ja, eh, en want eh, deze allerlaatste Pavlov, eh, ja. Eh, um het duurt tot 8 uur vanavond en daarin bekijkt we het menselijk gedrag nog één keer uitvoerig. En dat niet alleen, we stellen ook de vraag, kunnen we dit gedrag nog verbeteren? Aan tafel hoogleraar sociale psychologie Paul van Lange, één van de schrijvers van het boek Social Dilemma's. Neelde van Laar, die werkt voor een organisatie die duurzaam gedrag bevordert... en hoogleraar interactie tussen mens en techniek Kees Midden... die onderzoekt hoe de techniek ons kan overhalen ons gedrag... Te verbeteren. Kees, um, ja, hoe kan techniek ons gedrag beïnvloeden om een gezamenlijk doel te bereiken? Ja, nou op, op, op, op allerlei manieren. En uh, het, het idee, um, uh, hoe we zeg maar, hiermee aan de gang gegaan zijn, uh, komt voort uit, uit, uit, het, uit het idee van dat bijvoorbeeld informatie via massamedia eigenlijk slecht slechte effecten had. Het werkte eigenlijk niet zo goed. En een van de redenen was dat mensen die informatie krijgen... op momenten dat ze eigenlijk het gewenste gedrag niet hoeven te vertonen. Dus je kan mensen voorlichten en adviseren. Dus borden langs de snelweg bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, of via de radio, of ja. de televisie... of via de... Nou, eh, allerlei de media. Ik kan allerlei media daarbij bedenken. En eigenlijk zou je dus mensen moeten bereiken... Eh, op het moment dat ze beslissingen nemen die consequenties hebben. He, dus bijvoorbeeld die leiden tot energieverbruik. Nou, en en, en, en dat, dat doen we dus als we bijvoorbeeld apparaten thuis gebruiken... of in de, of in de auto zitten. En Dus wat we proberen is, te, is uh, die, die systemen, die technische omgeving... zo te ontwerpen dat die mensen a a aanzet om, uh, om uh, het gewenste gedrag, bijvoorbeeld uh, energie-efficiënt gedrag, te vertonen. Geef daar eens een voorbeeld van. Nou, uh, bijvoorbeeld, we gebruiken uh, uh, wat we noemen social agents. Dus Engels, uh, so, so, het zijn eigenlijk kleine computersysteempjes... En uh, die geven mensen uh, uh, uh, uh, terugkoppeling, informatie over hoe goed ze het doen in termen van energieverbruik. En wat voor apparaten zit zo'n social Bij, agent? Nou, bijvoorbeeld, wij doen exp veel experimenten met een wasmachine. En uh, als mensen dan wastaken moeten uitvoeren, dan, dan, dan is er een, een klein uh, een, een, een, een avatar, een schermpje. Hè? En, die, en die zegt tegen mensen hoe goed ze het doen. En dus kan als huis. je een duurzaam uh, ja. um, programma hebt ingesteld. Dan krijg je een duimpje. Ja, Ofzo, van goed ja of zo. hij zegt goed gedaan, ja. Ah, okay. En als ze, als ze het niet zo goed doen, dan is de, is de, de agent wat kritischer. <lacht> daar, mensen. Maar helpt dat? Ja, het, het, is, het werkte verrassend goed. Wij waren zelfs heel verbaasd over de effecten. De meest, meeste feedback-informatie, terugkoppingsinformatie, gaat, over, in, gaat over, over getallen. Hoeveel kilowatturen of kubieke meters gas je gebruikt. Vrij ingewikkeld toch allemaal. En wat wij, uit, wat wij vonden was dat het eigenlijk veel simpeler kan. En dat mensen het eigenlijk ook wel veel prettiger vinden als het eenvoudig is. Als ze er niet uitgebreid bij na hoeven te denken wat ze nou precies gepresteerd hebben. Maar gewoon een, simp een, een simpele uh, poppetje wat zegt uh, goed gedaan of uh, misschien wel slecht gedaan. Uh, dat werkt eigenlijk veel effectiever. Maar dan zijn we dus heel gevoelig voor complimentjes. Ook al, ook al krijg je dat van zo'n voorgeprogrammeerd... Uh... Ja. Ja, Een computertje. Ja, Het interessante is dat mensen zijn natuurlijk sociale wezens. We zijn sowieso gevoelig voor wat anderen van ons vinden. Andere mensen natuurlijk. Maar het blijkt dus dat we ook technische systeempjes kunnen maken. Computertjes kunnen maken. Hè, die net zo effectief zijn eigenlijk. En uh, het, bl het blijkt ook, we onderzoeken natuurlijk ook waarom dat zo is en hoe je zeg maar, dat effect zo sterk mogelijk uh, kan maken. Maar um, werkt slecht gedrag dan bestraffen net zo goed? Ja, het, het, het interessante is, uh, nou, er, is in de, er is in de psychologie heel veel onderzoek gedaan naar straffen en belonen. En heel, heel vaak hebben psychologen gezegd dat belonen eigenlijk, het, eigenlijk alleen helpt als straffen niet werkt. En dat is ook wel, vaak werkt straffen ook niet als het verkeerd wordt toegepast. Maar we zien nu wel dat kritische informatie, mits die... Uh, plaatsvindt op, op, een, op, een, op een goede, op een vriendelijke en positieve manier. En mits mensen in staat worden gesteld... om hun eigen gedrag en prestatie te verbeteren... Uh, uh, dan kan het heel effectief zijn. Ja. Nelder, denk jij dat je gevoelig bent voor een, uh, voor een lachend poppetje op je wasmachine? Ja, nou ja, ik, ik heb juist inderdaad uh, pa, pas meegekregen... dat inderdaad de negatieve feedback minder werkt. Zelfs averechts kan werken. Als je inderdaad een smiley krijgt als je het goed doet, oké, okay, dat werkt positief. Dat, dat, ja. dat passen we ook uh, zelfs toe in in uh, monitoring van energieverbruik. Maar een negatieve smiley kan ook, uh, dat begreep ik hoor... maar ik kijk even ja. deskundigen deskundige hier aan... Maar ja. dat je juist averechts effect ja. heeft van jongens, uh, ja. vertel dan mij wat. Dan je met je eigen zaken. Ja, ja ik laat maar zitten, dat ja. je dan... Uh, Zegt ze van stop maar ermee. Ja we hebben dat ook onderzocht. En, uh, en wat je vindt is inderdaad. Als zo'n zo uh, zo zo poppetje. Of dat kan ook een mensen. Als die vrij directie, direct is eigenlijk. En nogal dominant. En op een redelijk onvriendelijke manier. Zegt wat er moet gebeuren. Dan roept dat enorme weerstand op eigenlijk. En dan, ja, dan gaan men, hebben de mensen de neiging. Om precies het omgekeerde gedrag te vertonen eigenlijk. Nou, dus dat, dat is niet de, de goede manier. Maar als mensen die informatie kritische informatie kunnen gebruiken... om hun eigen prestatie te verbeteren... dan gaat het wel werken. En ligt dit in het verlengde van het beroemde onderzoek in Israël... waarin een kindercrash boetes ging uitdelen... aan ouders die een kind te laat brachten? Het nam alleen maar toe. Want die ouders dachten... ja, ik ga er toch voor betalen, ik krijg toch een boete. Wat ja. maakt mij het uit? <laughs> ja. Ja, Ligt zo, dat in diezelfde manier met ja. die poppetjes op een wasmachine nou, of op nee, het dashboard voor je auto? Nee, nee maar dat zou je dus als een... Ik denk dat daar irritatie uh, optreedt. Hè? Dus dat is wat we vaak zien. Bij, bij als, als een ander zegt wat, er moet, wat je moet doen, dan dat roept irritatie op. En, eigenlijk, en, dus eigenlijk ja, en dingen, ook zeiden die onderzoekers, nee. dan denken ze... Oh, maar wij zijn niet de enigen die uh, uh, zo slecht hun kinderen op tijd brengen. Anderen doen het ook, dus maakt dat maakt het uit? Ja, ja, dus mensen hebben niet de neiging om dan dat verzoek serieus te nemen... en daarnaar te luisteren. He, ze zetten ja. zich er eerder tegen af. ze voelen zich bedreigd... of ja, in hun eigen vrijheid... en proberen ja, terug te winnen door te zeggen... van nou, dat is mijn probleem niet, of we uh, kijken het verder maar. Uh, he? ja, ja. Het is heel belangrijk hoe je het precies vorm gaat geven, die straf en beloning. Ik ja. kan me voorstellen dat zo op zo'n wasmachine zo'n zo duimpje, zeg maar... Uh, dat dat toch wel enig effect heeft... en dat dat niet nooit als betuttelend wordt ervaren. Dus ook niet met een duimpje omlaag bijvoorbeeld. Maar stel dat de overheid bijvoorbeeld op een bepaalde manier gaat communiceren... en gaat betuttelen of dat iets, iets vormgeeft op een manier... waardoor mensen gaan zeggen van... nou, dat kan ik zelf wel uitzoeken bij wijze van spreken... ja, dan, dan loop je risico's als overheid. Dus het is heel erg, uh, heel erg van belang van hoe je bepaalde zaken vormgeeft... en hoe je communiceert naar, naar de mensen toe. Ja. Ik moet zelf ook uh, nu denken aan uh, dat je langs de snelweg wel eens van die van um, uh, die beeldschermen hebt. Uh, dan kom je langs uh, werkzaamheden. Uh, en aan het eind van die werkzaamheden... heb je dan een bord met... dank u wel voor uw geduld. Ja. En dan realiseer ik me eigenlijk pas van... oh, dan had ik misschien op mijn snelheid moeten letten. Of dat heb ik inderdaad wel goed gedaan. Maar um, ik, uh, ik word me eigenlijk pas bewust van mijn gedrag op het moment dat ik dat bord met dankjewel zie. Is dat zo'nzelfde. Ja. ja, dat is eigenlijk ook een systeem? Een, ja, je zou kunnen zeggen. Het is een soort blijk van waardering, eigenlijk voor je, voor je gedrag. Maar dat wordt dan min of meer verondersteld. En mensen, zijn, mensen vinden dat heel erg prettig eigenlijk. En, en het blijkt ook, je kan dat soort reacties ook niet echt voorkomen. Je vindt, iedereen vindt het fijn, zeg maar, om een compliment te, te krijgen. En zelfs als je weet dat het gepland is bijvoorbeeld... of dat het een, uh, een automatisch systeem is wat het, zie, wat, het, uh, wat het geeft... dan nog werkt het eigenlijk. Maar en, als je um, te hard rijdt, dan staat er ook wel eens uh, langs, langs de weg... Ja. u rijdt te hard en dan voel ik me toch minder... Um, <lacht> nou, voel ik me eigenlijk betrapt meer. Ja, dat vind je niet prettig eigenlijk, nee. omdat het, nee. omdat het uh, nogal... Uh, ja, een, een nogal harde confrontatie, ja. dan eigenlijk is. vreek uh, die nou. jongen: zei hoe weet je dat nou? Ja, het <laughs> ja. ja. moet toch ergens op tijd zijn. Maar ja. um, uh, waar u zich ook mee bezighoudt, is uh, klimaatverandering. En hoe het gedrag dat. Um, ons gedrag dat daar uh, van invloed op is. Uh, hoe we dat zouden kunnen veranderen door middel van techniek. Ja. Hoe, hoe doet ja. u dat? Ja, we hadden het net over, uh, over dat klimaatprobleem. Uh, uh, dat, dat het een grootschalig probleem is en dat mensen eigenlijk het probleem niet voldoende onderkennen. Je zou kunnen zeggen dat mensen eigenlijk niet een gevoel van urgentie ervaren. Uh, dat, we moeten hier iets aan doen, want anders gaat het echt mis. En dat heeft te maken met de omvang van het probleem die mensen niet kunnen overzien, met de abstractheid van wat, waar gaat het eigenlijk over en wanneer gaat het spelen. Uh, dus het is een heel moeilijk grijpbaar probleem. En we hebben dat ook, we hebben onderzoek gedaan naar overstromingen en hoe mensen daarmee, daarmee omgaan. En we zijn begonnen eigenlijk met onderzoek in het rivierengebied. Hè? Dus wat diverse keren overstroomd is eigenlijk in de negentiger jaren. Daar vonden we onder andere dat, uh, er een, een, een flink verschil was tussen mensen die zeg maar, de directe ervaring hadden van overstromingen... die zeg maar, natte voeten hadden, hadden gehad uh, bij die overstromingen... versus de mensen die alleen maar indirecte uh, ervaring hadden... die het van anderen hadden gehoord of via de media hadden, hadden vernomen. En die eerste groep die bleek veel alerter en beter voorbereid op toekomstige overstromingen. Die had er veel meer over nagedacht en ook allerlei voorzorgsmaatregelen ge genomen. Dat, was voor ons, dat riep bij ons de vraag op van... ja, dat soort, blijkbaar zijn dat soort directe ervaringen... via je eigen zintuigen, dus niet via woorden... maar via je zintuigen, zijn heel erg belangrijk voor ons gedrag. En voor ons besef dat er iets aan de hand is. En hoe vertaal je dat dan naar de techniek? Ja, nou, dus we hebben toen geprobeerd... om die directe ervaring die niet iedereen kan krijgen... Om die te simuleren, om die na te bootsen eigenlijk. Dus tegenwoordig is. Het virtuele omgevingen. daar kunnen we al heel veel mee. En uh, we zijn eigenlijk begonnen met een virtuele omgeving te maken. waarin mensen bijvoorbeeld zo'n overstroming konden ervaren. M compleet met natte voeten. Nee, zover zo ging het nog niet, maar dat zou eigenlijk best. dat zou inderdaad wel. nog realistischer geweest zijn. Nee, het, het, het, het, was, het was geluid. Uh, maar wel helemaal uh, uh, op richting eigenlijk. Dus mensen konden virtueel door een polderlandschap lopen. En daar onderzoeken wat de toestand. En er was een dijk omheen. En mensen konden de toestand van de dijk eigenlijk uh, verkennen. En konden dus in die polder hun eigen huis uh, terugvinden. En uh, op een gegeven moment konden ze ook zien dat er. Dat er uh, en het regende het regent heel erg ja. hard. Konden ze op een gegeven moment ook zien dat, uh, dat die dijk uh, in gevaar kwam. Dus toen kwamen barsten in. En in de sloot zag je zand uh, uh, naar boven komen. Wat een, te wat een teken is dat, de, dat het slecht gaat met de dijk. En op een gegeven moment zie je ook echt water door en over de dijk heen komen. En uh, we hebben onderzocht wat de effecten nou was als je zo'n. Zo Ervaring had die ook interactief is, omdat je er zelf echt in kan lopen en je he, kan bewegen, virtueel natuurlijk. Versus dat je alleen maar uh, wat uh, filmpjes ziet of dia's ziet, waar je veel passiever bezig bent. En we vonden dus dat de groep die, die echt die interactieve ervaring had, dat die ook veel proactiever was ten aanzien van zeg maar, oplossingen voor, uh, zeg maar, om zijn overstroming tegen te gaan. He, dus bijvoorbeeld evacuatie, uh, maatregelen nemen om... Uh, om, uh, nou, om, om, om of een negatieve Precies dat ja. soort dingen allemaal. En die zochten veel alerter informatie op dat soort onderwerpen dan de groep die de meer passieve ervaring had. Maar is zo'n eenmalige ervaring dan wel het effect daarvan blijvend? Nou, dat is een hele goede vraag. En nou, dat, dat is dus onder andere een van de, een van de onderzoeksvragen... waar nu ook aan, aan gewerkt wordt. He, want ja, misschien moet je het wel vaker herhalen bijvoorbeeld. He, misschien zijn dat soort ervaringen redelijk momentaan. En die zullen zeker niet voor de eeuwigheid gelden. Maar op zich is er, is er niks tegen om mensen regelmatig... Uh, uh, als het gaat om het beseffen bijvoorbeeld van risico, te confronteren met mogelijke gevolgen van risico. Bij ja. alle voorbeelden die ik hier hoor, gaat het toch steeds om het samenvallen van het eigen belang met het collectieve belang. Mm -hmm. voor, ja, voor een deel. Uh, ik vind dit wel een mooi voorbeeld. Want in feite is het zo, zodra mensen nog niet met die hele negatieve gevolgen in aanraking komen, dan, dan zie je dat groepen over het algemeen richting egoïsme afdrijven, zeg maar. Ja. En men kiest steeds meer voor zichzelf. Want het komt met name ook deels omdat men... zeg maar de slechte appels, de rotte appels ziet. En dat men zich daarna gaat gedragen. En, en als men dan zo'n correctie ziet... dus op een gegeven moment gaat het mis... en men kan ervan leren, dan leert men wel van... maar het is inderdaad de open vraag van... hoe vaak dat moet gebeuren, zeg maar... om dat systeem weer op gang te krijgen... En ik denk dat uh, iets wat toch wel goed is om. Uh, wat toch belangrijk iets is, dat is reputatie. En dat mensen het gevoel hebben dat hun gedrag zichtbaar is nee. voor anderen. Maar mensen weten heus wel uh, dat je bijvoorbeeld. Uh, je al, dat je niet al te coöperatief opstelt, of altijd zeer opstelt... Voor, positief opstelt voor de groep bijvoorbeeld... of voor het collectief, dat hebben ze heus wel door. Uh, maar ja, als je dat toch een beetje kunt doen... Hè, ook zelfs met zo'n wasmachine... dan is het mooiste als dat duimpje bij wijze van spreken... dat andere dat duimpje ook af en toe kunnen zien. Dat dat zien. Eigenlijk, eigenlijk is dat, zou dat beter zijn. Maar ja, dat is ja, niet altijd... Maar... er zitten ook nadelen aan, maar dat en, zou een heel krachtig mechanisme zijn. En in hoeverre is dit gedrag typisch voor onze cultuur... Geldt het ook voor Azië, Afrika? Dat, die reputatie die wij uh, schaden, waar wij zo bang voor zijn? Nou, dat, dat, dat uh, over het algemeen is de reputatie daarvan... wordt wel gezegd dat het een heel, heel belangrijk mechanisme is. Een heel belangrijke behoefte van mensen over, voor alle culturen in feite. Maar neemt niet weg dat de culturen sterk van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld in Japan is gezichtsverlies lijden uh, een heel belangrijk iets... En, en speelt dat nog meer een rol dan in onze westerse uh, cultuur. Nou, mensen zullen sowieso, denk ik... Mensen zijn, werd genoemd inderdaad sociale wezens. Dus ze vergelijken nu eenmaal. Ze, ze kijken altijd naar, naar, naar elkaar. Naar, naar de buren. En dat is wel een, een, een, een gegeven wat je heel goed kunt gebruiken als het gaat om gedragscode. dat doe je ook. Ja, nou ja, precies. Want we, we, we monitoren het energieverbruik. Dus, en het leuke is om. Uh, hè, dat, dat kun je dus doen, zoals u ook aan, van, uh, door uh, aan te geven nou, wat is het verbruik afgelopen maand, afgelopen jaar, ja. et van jezelf ten opzichte van het jaar daarvoor, et cetera. Maar het wordt pas interessant en het blijkt dat dat ook werkt. als je het vergelijkt met, uh, met anderen. Met het gemiddelde in Nederland bijvoorbeeld, of nog directer. het gemiddelde in de, in de stad of in de, in de wijk, of nog directer in je straat. Dat. Daar maak je er een wedstrijdelement van eigenlijk. Ja, en dat vind ik, dat is een eigenaardig iets eigenlijk. Maar dat blijkt toch ook wel uit onderzoek. Zo'n bekend onderzoek van de badhanddoek. Ik weet niet of u dat kent, de handdoeken in hotelkamers. Je, dat, oh ja, die worden gejat. Nee, nee. Ja, dat ook misschien. Maar, ja. Nee, een bordje, er staat een bordje in, in, in het hotelkamer van... Uh, uh, uh, gebruik deze handdoek opnieuw, want dat is goed voor het milieu. Nou, als dat wordt gezegd, dan gebruikt 15% opnieuw. Ik, noem, ik weet die exacte getallen niet. Als erbij staat... Uh, want uh, gebruik, uh, gebruik deze handicap opnieuw, want uh, dat is goed voor het milieu. Want, en en, en uh, uw hotelgangers eerdere hotelgangers deden dat ook. Dan gaat het percentage omhoog naar 20, 25 procent. En als er nog staat van de eerdere bewoners van deze kamer. Dus maak het nog dichterbij. Ja. Dan schiet het opeens naar 30, 35. Raar iets, maar dus vergelijken met mensen. Als het dichterbij jezelf komt... dan ben je, sta je blijkbaar meer open voor gedragsverandering. Ja. Het heeft meer? met norm, normstelling te maken. Mensen zijn gevoelig voor sociale normen. Wat, hoort je, wat hoor je hier te doen? En vooral als je zelf niet helemaal zeker bent... over wat er zou moeten gebeuren. En door bijvoorbeeld informatie te geven... over wat anderen doen in diezelfde kamer... Uh, activeer je eigenlijk een soort norm van: kijk, hier hoor je dit te doen. En hoe preciezer die norm is, hoe meer gelokaliseerd die is, des te effectiever is het eigenlijk ook. Maar al. dat komt ook omdat je eigenlijk een nieuwe omgeving binnentreedt. Hè? Dus je hoeft niet je eigen uh, omgeving daarin te veranderen. Dus het is een, je bent de gast in een kamer ja. waar handdoeken liggen. Uh, ja, nou ja, ik denk wel dat je inderdaad dat sociale normen effectief zijn. Uh, als je zelf niet helemaal overtuigd bent van, als je zelf niet al te vaste uh, routines uh, bijvoorbeeld hebt, en je zo'n hotelkamer, ja, kan je natuurlijk allerlei kanten op. En, en is, denk ik, dit soort informatie misschien wel effectiever zelfs dan thuis. Dat zou kunnen, ja. Iets wat hier wel bij aansluit, wat, ook wel, wat ik zelf heel leuk vind... dat is in Nederland trouwens toegepast, is... wie heeft de schoonste stad van Nederland? Dat is hetzelfde mechanisme, dat je zeg maar, eigenlijk gebruikt... je concurrentie of competitie, eigenlijk hele symbolische competitie... gebruik je ervoor om wenselijk gedrag te bevorderen. En dat is een hele mooie manier, want de burgemeesters... vinden het natuurlijk hartstikke mooi als hun eigen stad wint. En je grijpt in op een heel elementaire, een heel oude behoefte van mensen. Dat is eigenlijk dat zo'n eigen groep beter moet zijn dan een groep van een ander. En, en, en dat, willen we, dat willen groepen vaak... En dus soms kun je competitie als middel gebruiken... om zeg maar, coöperatief gedrag te bevorderen. Ja, ja abso absoluut, dat onderstreep ik. En wat inderdaad uh, interessant is, is dat... Uh, Kort hoor. Dat, bij, ja, bij, <lacht> ja. dat, dat die competitie vooral, uh, vooral werkt in westerse cultuur. We hebben zo'n onderzoek gedaan. Het bleek in Japan bijvoorbeeld veel minder goed te werken. Oké, okay. ja. nou hartelijk dank. Uh, tot zover het eerste uur van Pavel. We danken Paul van Lange van de VU. Uh, Kees Midden van de Technische Universiteit in Eindhoven. En Neeldert van Laar van het bureau SME. Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage. Jullie moeten opstappen, want uh, na zeven uur gaan we door. En er zitten de andere gasten. Wie wel terugkomt, is de muzikant Ed Struilaarts. En uh, luisteraars, u kunt nu natuurlijk al reageren op onze uh, uh, website: ntr.nl Tot zo dadelijk. Dag. NTR: Informatie, educatie. En cultuur. De marathon interviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke live gesprekken. Dertig jaar lang reisde ze door het Midden-Oosten als redacteur voor NRC Handelsblad. En in die jaren heeft ze bewezen de beste Midden-Oosten journalist te zijn die ons land heeft. Ze schreef een boek over de revolutie die nog moet komen die in saoedi arabië Caroline Roelans. Over revoluties in het Midden-Oosten, over journalistiek... en over een leven van altijd op reis zijn en ook vier kinderen grootbrengen. Het Marathon-interview. Chris Keine, drie uur lang in gesprek met Carolien Zo Zometeen van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als je vindt dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden... om hun seksuele geaardheid